In de Syrische provincie Homs werd vandaag een dubbele zelfmoordaanslag gepleegd op een militair complex. Daarbij vielen 19 doden volgens activisten raakten tientallen mensen gewond. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA maakt al twee jaar gebruik van een luchtmachtbasis in Saoedi-Arabië om vluchten met onbemande vliegtuigen uit te voeren. Amerikaanse media wisten van het bestaan van de Saoedische basis voor drones, maar hadden het nieuws voor zich gehouden. Amerikaanse overheidsfunctionarissen zijn nu bezorgd dat de bekendmaking van het nieuws de operaties tegen Al-Qaeda op het Arabisch Giereiland ondermijnt. Het weer. Vanavond en vannacht winterse buien, morgen ook buien, hagel en natte sneeuw en een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Ah, en de ANBB verkeersinformatie. Ruim 30 kilometer file nog. Is veel voor het tijdstip. Er gebeurden dan ook veel ongelukken tijdens de spits. De A13, Rotterdam-Den Haag. 7 kilometer vanaf knopend klein polderplein tot Delft. De linker is dicht. Van Rotterdam naar Breda op de A16 voor de Drechtstunnel 5 kilometer. Na een ongeluk is de rechter tunnelbuis van de Drechtstunnel dicht. Op de A44 is een spoedreparatie Amsterdam-Den Haag. In beide richtingen staat bij Kaagdorp 5 kilometer file. En vanwege de spoedreparatie aan de vangrail is de linker rijstrook dicht. A67 ten slotte Venlo richting Turnhout. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtauto. Er staat ruim 10 kilometer file tussen Geldrop en Eersol. De rechter rijstrook is dicht. De jacht op de ware. Seks. Binding. Liefdesverdriet.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 In 1976 verscheen het fotoboek Neem nou Henny, waarin onze gast het leven van een 16-jarig meisje documenteerde dat in de koekjesfabriek werkte. En nu verschijnt deel 6 over het leven van Henny. Het zit best wel tegen. Want de economie hapert. Het spook van de werkeloosheid waart rond. En het leven wordt al maar duurder, wat grote gevoel. Volgen heeft voor Henny en haar gezin. Hier is Michel Schultz krizanowski Uw presentator is Petra Postel. Ja, wat Jos Prins heel goed kan en iets minder is het uitspreken van deze naam, Michel Schultz krizanowski toch wel weer heel aardig. Nee, je doet het heel goed, Petra. Ja, we hebben geoefend ja. voor de uitzending. Ja, een kwartier zo zo wat. Hè? Ja. De, rest van, de rest van het gesprek wordt appeltje-eitje, maar ja, ik, ben, ja. ik ben hier doorheen. Overigens, okay. laten we dan meteen even inzoomen op die naam. Het is vanwege het feit dat je een Poolse vader hebt. Ja, in 1944 is Nederland ook bevrijd door Poolse militairen. Ja. En die konden in 1945 niet terug naar Polen. En omdat ze de winter 1944-1945 in Nederland hadden doorgebracht... en daar allerlei contacten hadden gekregen met de lokale bevolking... zijn het merendeel terug naar Nederland gekomen. Want ze zaten toen weer in Duitsland. En zijn met Nederlandse vrouwen getrouwd en gezinnen gesticht en kinderen gekregen. En dat is ook de geschiedenis van jouw ouders? Van mijn vader, ja. Dat is een bevrijder van Nederland. Ja. Ben je trots op? Tenminste, dat, dat lijkt zo als ik naar je kijk. Ehm... Um... Nou, ik vind het opmerkelijk eigenlijk eraan dat uh, de meeste van zijn kameraden... hebben het niet overleefd. En hij wel. En uh, dat, dat legt een soort verplichting dan op mijn leven. Dat hij niet voor niks uh, gevochten heeft voor de vrijheid. En welke verplichting legt dat dan op jouw leven? Nou, dat ik uh, ook waar moet maken dat uh, mijn leven waarde kan hebben... voor de maatschappij, voor de gemeenschap. Zoals en, hij dat ook gedaan ja, heeft. zijn nou ja, meteen... noblesse oblige ja, idee. Ja, maar laten we dan maar meteen doorstomen. Op welke manier vind jij dat je dat uh, waarmaakt? Ik doe daar een poging toe. Dus of ik het maak, dat is niet aan mij om te beoordelen. Dus het is zeg maar een instelling in het leven die ik heb om te proberen dat te doen. En of dat waargemaakt wordt, dat, uh, daar gaat het niet om. Dan uh, nou, dat... laat ik het dan anders formuleren. Wat doe je in het leven? Of wat ben je in het leven? Wat het dichtst daarbij komt naar jou. Nou, laat ik Inschat. een voorbeeld geven. Hè, dat toen, toen ik besloot... ik wil fotograaf worden. Dat mm -hmm. was toen ik een jaar of 16 was of zo. Toen uh, heb ik meteen al gekozen... ik wil nooit in mijn leven... als een commercieel fotograaf werken. Dus werken om geld te verdienen. Ik wil vanuit idealisme... en passie werken. En dat is wat ik heel mijn leven gedaan heb. Vanuit idealisme en passie ja. En vandaar ook zo'n Hennie-project. Dat is idealisme, dat is passie. Heeft niks met commercie te maken. En heeft dat als bedoeling... om iets duidelijk te proberen te maken... aan zoveel mogelijk mensen in de maatschappij. Er is een tijd geweest dat, uh, dat het succes uh, heel dichtbij kwam. Je kon het uh, aanraken. Je was groot, je was beroemd, wereldberoemd. En dat heb je ook weer van je afgeduwd. Dus dat, heeft dat daar ook mee te maken? Ja, want uh, uh, als je uh, internationaal succes hebt... en dat bestaat nog steeds, hoor. Dat is niet dat dat uh, was en er niet meer is. Dat nee, is maar nog je, hebt niet, je hebt het niet gereproduceerd en groter gemaakt en groter gemaakt. Nee, ik ben, ik heb er, op een gegeven moment ben ik daar uitgestapt... omdat je daardoor geabsorbeerd wordt. Mm. En uh, enorme druk wordt er op je gelegd door galeriehouders... door conservatoren van musea waardoor je zeg maar niet op je eigen lijn kunt blijven. En dan uh, in, in die context die zij scheppen... moet je je gaan uh, manifesteren, maar dan precies wat zij dat willen. Ja. En die vrije jongen die Michel is, die, uh, die wil dat niet. Nee, dat, ik ben er toen op een gegeven moment radicaal uitgestapt. Ja. Ja. We hebben, lieve luisteraars, al een beetje een staalkaart van onderwerpen prijsgegeven. <laughs> maar we gaan nog veel dieper en veel dieper oh. in deze uitzending van Kunststof... van woensdag 6 februari, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending. Ikzelf ben groot geworden met dat hele henny verhaal Toen onze gast binnenkwam vanavond, zei ik... ik, ik die foto's, die, het gezicht van die vrouw, dat, dat staat op mijn netvlies gebrand. Uh, dat, dat, dat meisje Henny, uh, Michel is haar... beginnen te fotograferen toen ze 16 was. Nu is ze 52. Een zeer veel bewogen en ook hard leven heeft ze geleid. En daar gaan we het zo over hebben. Heeft u een reactie op die serie bijvoorbeeld? Stuur dat dan naar onze website. Uh, RadioKunsthof.nl Daar is een gastenboek. Kunt u uw reactie kwijt. Of twitteren. Twitter hashtag RadioKunsthof. Ik ga met Michel Schultz-Kzizanovski praten over fotografie. En ik zag... Uh, ja, in het onderdeel waan van de dag uh, zag ik vandaag een bericht over Google. Twee weken geleden voerde Google namelijk een redesign in... waardoor uh, de zoekmachine afbeeldingen direct toont in de zoekresultaten... in plaats van het op de achtergrond te laden van de oorspronkelijke site. Dat wil dus zeggen dat de originele context... De site, maar ook de tekst, bijvoorbeeld onderschriften en bijgevoegde teksten. of gerelateerd materiaal valt eigenlijk weg. nu Google die beelden gaat gebruiken. Er is groot protest tegen aangetekend. Onder andere door fotografen, ook door websitebeheerder zelf. Uh, wat vind jij hiervan, Michel? Ik sluit me daarbij aan natuurlijk, omdat uh, uh, zeg maar. Uh, dit is schending van auteursrecht. En uh, het is desastreus voor het uh, kunnen functioneren van fotografen. In welk opzicht? Nou, dat uh, economisch gesproken. Want. Dat gaat uh, economisch uh, negatief werken. Maar ook uh, qua reputatie. Want ik neem aan dat de naam van de fotograaf dan ook wegvalt. Als de tekst wegvalt, is de naam ja, ook weg. Dus dan, dan zien mensen een foto, maar ze weten niet uh, door wie die gemaakt is. Google dus... beweert dat er in cijfers een toename in het verkeer is. Maar daar gaat het jou natuurlijk niet om. De toename nou, dat in... zou mooi voor ons zijn, mits, mits men het auteursrecht zou respecteren. Ja. Heb jij hier nu al veel mee te maken eigenlijk? Um, met, met, met auteursrechtelijke kwesties, omdat, omdat de sociale media en het en, en internet... natuurlijk zo groot is, ja. dat kan je helemaal niet beheersen. Nee, ja, ik heb er natuurlijk mee te maken. Maar uh, ik zie ook wel, of Schoning protesteer hier tegen maar aansluit bij uh, die actie van Villa Media. Is dat, uh, mijn... Nou ja, die heeft het gepubliceerd, ja. ja. Maar uh, 21 februari uh, heb ik samen met het uh, BKKC in Tilburg een uh, symposium georganiseerd. Wat is het BKKC? Dat is het... Uh, uh, beeldende kunstcentrum voor kennis en cultuur in ja. Tilburg. 21 februari is er een seminar, een symposium... met Joost van der Broek, Lars Boering, Karin Krijgsman. Allemaal mensen we, uit de fotografie. Ja, waar we gaan praten over wat is nou de toekomst... van de documentaire fotografie. En dit aspect speelt daar natuurlijk een hele grote rol in. Omdat er wanneer er geen economische grondslag is dan kan je ook niet doorgaan met documentaire fotografie te maken. Dus we zullen ongetwijfeld de 21ste daar uitvoerig over gaan praten. Maar er is iets anders uh, ook wel aan de hand. Is dat de, de tijden veranderen. Mm. Dus uh, je moet ook vooruitkijken. En niet proberen hardnekkig oude systemen... ook uh, zakelijke systemen proberen vast te houden. Dat gaat niet lukken. De techniek uh, wordt steeds moderner. Dus je moet je verhouden tot zoekmachines, om nou maar eens wat te noemen. Daar moet je een, een, een modus vivendi mee zien te vinden. Ja, maar hoe dan? Nou, ik zal je een voorbeeld geven, heel concreet. Ik zou graag willen dat uh, alle henny fotos die gemaakt zijn, beschikbaar zijn via een database op internet. Ja. En dat mensen die foto's gratis kunnen downloaden en gratis kunnen gebruiken. Dus dat ze gratis in scripties van studenten gepubliceerd kunnen worden. Of tijdschriften, mits ze dus schrijven over de thematiek die deze foto's vertegenwoordigen. Mm. Nou, daar ben ik nu mee bezig. Samen met het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis. Om een lumpsom te uh, Ergens vandaan te halen zodat het auteursrecht afgekocht wordt en vervolgens die foto's onbeperkt gebruikt kunnen worden. En doe je dat dan door middel van nou, niet door middel van of uh, crowdfunding, maar bedrijven of, of instellingen moeten dan eigenlijk gaan betalen voor het feit dat jij al die rechten vrijgeeft? Dat is het uh, waar, waar wij het, want ik doe dat samen met het instituut, waar, ja. uh, waar wij naar zoeken. is uh, uh, instanties of organisaties of bedrijven die de zinvolheid hiervan ook zien. Ja. Dat die foto's vrijelijk gebruikt kunnen worden, omdat ze bij kunnen dragen aan een maatschappelijke discussie. Aan een, uh, een, een groei in de maatschappij over begrip voor uh, een gezin als Hennie. En uh, dat die discussie en. Uh, die toepassing veel beter zal gaan wanneer het rechtervrij is. Ja. Ja. Maar ook dan kom je dus weer bij het onderwerp waar ik over begon, dat Google uh, kwestietje wat nu speelt. Dan wil jij niet dat die foto's van Henny gewoon kaal zo gebruikt worden. Want dan kan het voor welk doeleind dan ook ingezet worden. Je wil het in de context plaatsstellen. Ja, maar dat. Uh, kijk, je hebt fotoagentschappen, foto, uh, zoals Hollandse hoogte. Ja. Heel succesvol en heel goed georganiseerd fotoagentschap uh, in Amsterdam. Die, veilig heel de wereld bedienen. Uh, die hebben een, een databestand waar allemaal foto's in zitten. Veel van mijn foto's zitten daar ook in. Dus ik, ik heb ook geen enkele controle over... wie een foto uit dat databestand haalt en publiceert. Dus die situatie bestaat al zo. Ja, En daar zou je een dagtaak aan hebben als je dat allemaal wil, wil bijhouden. Dus dat is misschien ook een beetje... Ja, maar je kan die controle er niet over houden. Nee, nee. Dat als iemand uit Singapore een foto van een molen bestelt... En je, je kan niet weten in wat voor context die mode dan terechtkomt. Ja. Het is inherent aan het vak dat dat zo is. Wij gaan, uh, gaan zometeen een klein monument oprichten voor Henny. Een vrouw die 52 jaar oud is. die al een leven lang bijna vanaf de zestiende. gefotografeerd wordt door Michel Schulz-Ksizanowski. Uh, fotograaf maakt heel erg verschillend werk: documentaire fotografie, maar ook kunstfotografie noem ik het nu maar even. Uh, u kunt reageren op deze uitzending, ik zei het al, via onze website radiokunstof.nl of Twitter, uh, hashtag radiokunsthof. Dat was onmiskenbaar het stemgeluid van Janna Scha. Uh, zij was natuurlijk van Room 11, maar ze is nu solo op pad. Place to run from, heet deze plaat. U kunt reageren, radiokunstof.nl of twitter, hashtag radiokunststof. Michel Schultz-Kryzanowski is hier te gast. Hij is fotograaf. Hij volgt al 36 jaar vanaf haar 16e henny. Ooit een meisje met dromen en verwachtingen van het leven... werkend aan de lopende band van een koekjesfabriek. Nu 52 jaar oud heeft ze zes kinderen, een tweede huwelijk... Ring ze ochtends de krant rond, heeft daarnaast nog een baan en een vrijwilligersbaan. Is koswinner, haar echtgenoot is werkloos en alcoholist. En het heeft allemaal geresulteerd, ik doe het even heel kort door de bocht, in zes boeken. Waarvan de laatste net is verschenen. Het zit best wel tegen, Michel. En dat is een understatement. Want Henny heeft ongelooflijk veel voor haar kiezen gekregen in het leven. Vertel eens over het leven van Henny Ja. Uh, Henny is al op uh, heel jonge leeftijd uh, van school gegaan. zat op de LTS. Maar is daar uh, afgegaan en gaan werken in de koekjesfabriek aan de Lopende Band. Gelukkig, uh, in die tijd heeft ze uh, uh, vormingswerk gevolgd. In die tijd was dat verplicht ook. Dat een soort algemene vorming op een speciale school, twee dagen in de week, betaald door de werkgever. En dat uh, heeft haar eigenlijk gemaakt tot iemand die aan de ene kant. Uh, heel haar leven tot nu toe keihard heeft gewerkt. Maar dan aan de andere kant toch ook ruimte heeft gekregen in het leven... om zichzelf te ontwikkelen. Uh -huh. En dat maakt haar zo een heel interessant persoon. Omdat ze aan de ene kant gewoon alle verantwoordelijkheid voor het gezin neemt. Zorgt dat het draaiende gehouden blijft. Dat het financieel allemaal daar rondkomt. Maar dan aan de andere kant weet ze zich ook uh, heel goed ontwikkelen... Is, uh, Heel intelligent eigenlijk geworden. Ja, ze, ze staat haar mannetje. Het is iemand die absoluut geen medelijden afdwingt... terwijl nee. wij allemaal wel zien en lezen... vooral zien in de foto's... dat het leven haar nou bepaald niet makkelijk uh, afgaat. Nee. Ze, ze heeft uh, zes kinderen gehad. Eigenlijk acht, er zijn maar twee overleden. Uh, en die zes kinderen die hebben allemaal wat zij zelf noemt een beperking. Uh -huh. In het Engels noemen ze dat een uitdaging... wat ik een mooi woord vind eigenlijk... En dat betekent dat elk kind zo zijn issues heeft uh, met opgroeien, met school, met de maatschappij, met het werk als ze zo ver komen. En Henny bemoeit zich daar allemaal mee, omdat die, die kinderen daar vaak uh, moeilijk toe in staat zijn om het voor zichzelf te regelen. En, en, en die beperkingen of uitdagingen, dat zijn dan beperkingen slash uitdagingen als autisme? Autisme? ADHD? ADHD? ADHD verslavingsgevoeligheid? Ja, verslavingsproblematiek? Ook ja. misschien wel een lichte verstandelijke beperking hier en daar? Misschien. Misschien. Ja. Maar daar uh, moet je altijd mee oppassen met dat soort ja. labels. Maar het zijn in ieder geval zes kinderen waar heel erg veel zorg ja. voor nodig is. Die heel ja. veel aandacht eisen. Ja. Ja. En die allemaal met Henny in een klein huisje wonen. Ja. En ook voorlopig de deur niet achter zich zullen uh, dichttrekken... ook al hebben ze een zekere leeftijd bereikt. Ja. Nou, haar oudste zoon, die woont niet meer bij haar... Maar alle anderen wel. En ik moet je zeggen, het is daar reuze gezellig. Ja, want jij komt er over de vloer. Ja, je bent daar kind aan huis, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, ja, het is, het is echt een nest waar uh, grote warmte is... en onderlinge solidariteit. Het is niet zo dat het altijd harmonie is. Er is ook wel ruzie en maar dat is overal natuurlijk. Maar men heeft een enorme solidariteit met zichzelf, met, met elkaar. Ja. Dit klinkt heel liefdevol, zoals jij het zegt. En zo breng je het ook in beeld... Als je er iets oppervlakkiger naar kijkt, zou je bijna denken... nou, het is op de rand van een asociale familie. Zo kijkt de maatschappij ernaar. Ja, maar dat zijn hele barre uitspraken die je nu doet, hè? Ja, nou ja. Want wij kunnen niet weten wat men denkt... Dat, dat weten we nou ja, niet. Goed, ik, Daar kan ja. je over speculeren wat je nu doet. Ja, maar dat doe ik ook omdat bijvoorbeeld jeugdzorg... zich ernstig ja. zorgen heeft gemaakt over dat gezin. En ook ja. Henny onder druk heeft gezet... om bijvoorbeeld haar eigen wettige echtgenoot de deur te wijzen. Omdat hij een alcoholprobleem heeft onder andere. En omdat dat voor de kinderen heel verkeerd uit zou pakken. Dus, dus de maatschappij denkt nadrukkelijk anders over dit gezin... dan jij bijvoorbeeld. Ja, nou is de jeugdzorg niet de maatschappij. En dat is maar goed ook. Maar kijk, mijn positie is anders dan bijvoorbeeld die van jou... of die van het publiek. En die is deze, dat ik ben veel meer een, een aanreiker ben. Dus ik sta tussen jou en Henny in. Ja. En mijn enige taak is om jou iets te laten zien over Henny en haar gezin. En dan alle conclusies en allerlei gedachten... en allerlei emoties die je daarbij krijgt, dat is, dat is jou. Dat is voor ja. mijn rekening? Ja. Maar ik kan niet in de positie gaan zitten... van dat ik oordelen heb of uh, meningen heb over hen. Ik ben neutraal in deze. Dat laatste vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want ik vind eerlijk gezegd dat je niet neutraal bent... maar dat je liefdevol bent. En dat, is dat, of vind jij dat eigenlijk ook neutraal? Kijk, liefdevol betekent dat je niet oordeelt. Mm -hmm. Je kunt je, je kun niet liefdevol naar iemand zijn en oordelen. Dus ik ben neutraal in, in, in de zin van dat ik geen oordelen heb over heel veel wat ik daar meemaak, wat ik constateer. Ik, ik accepteer dat. En dat is de liefdevolheid. Ja. Is dat er altijd geweest, die, die houding? Um, dat hebben, van ze van mij, hebben ze mij wel geleerd. Het gezin heeft dat jou geleerd. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Uh, nou ja, het is een langzaam groeiproces. Hè? Dus het is niet zo van, hey, vandaag heb ik dat geleerd. Maar het is een... een kijk, ik ken ze al 36 jaar. Eh, enig bevriend met ze. Eh, heb veel met ze meegemaakt. En niet alleen zijn er zes boeken ontstaan... maar eh, ik heb ook heel veel geleerd van ze. Dus ik heb heel veel van ze gekregen. En dat zie je trouwens ook in dit boek. Hè. Die liefdevolheid, dat is iets wat door zoveel met hun om te gaan... is dat iets wat ik heb geleerd van hun, hoe liefdevol te zijn. En, um, dat is vrij kostbaar. Dat is een fantastisch cadeau. Is dat, uh, kan je hem vertellen hoe, hoe Henny zich ontwikkeld heeft? Vanaf haar 16e tot nu? Um, in haar werk... Kan je niet zeggen dat er ontwikkeling is geweest. Want op een zestiende, en dat kun je ook in dit boek zien. Op een zestiende, met een veger en blik. Uh, maakt ze in de koekjesfabriek de vloer schoon. En nu, op 52 vijftigste, doet ze weer nog steeds hetzelfde. Ja. Dus uh, schoonmaak schoonmaakwerk. Schoonmaakwerk. Ja. Op de zestiende bracht ze de krant rond. D dat doet ze nu nog. Dus daar is geen ontwikkeling kunnen komen. Maar in, in haar geest, in haar. Uh, Emotie Daar is een, een, een enorme ontwikkeling gekomen. Is een, een hele wijze vrouw geworden. En um, waarin schuilt hem de wijsheid bij, bij Henny? Uh, dat ze heel diep het leven is gaan begrijpen. Dat uh, waarom, waarom zij in haar positie is. He, dat ze in haar werk geen ontwikkeling heeft meegemaakt. Dat ze zes kinderen heeft met die beperkingen. En uh, dat ze de wijsheid heeft om daardoor niet uit het veld geslagen te worden. Dat ze de wijsheid heeft om optimistisch daar toch onder te blijven. Om altijd toch maar weer een uitweg te zien. Om altijd maar weer de energie te hebben om haar kinderen te helpen. Om altijd maar weer positief te zijn naar de instanties waar ze mm -hmm. mee van doen heeft. Ze heeft eigenlijk heel veel kracht ontwikkeld. Een enorm krachtige vrouw is het geworden. Ja. Wijze ja. krachtige vrouw. Hoe dacht jij over haar toen zij 16 was? Want jij was 10 jaar ouder. Toe? Nou, dat is al, al heel lang geleden, maar ik herinner me wel dat uh, ik moest toen één werkende jonger zien te vinden om te figureren in dat fotoboek wat ik toen zou gaan maken. En ik ben toen naar zo'n vormingscentrum gegaan en in de kamer van de directeur uh, kon ik in, de, in het archief kijken van kaartjes met naam en een pasfotootje erop van alle leerlingen die daar waren ik heb daar toen een vijftal kaarten intuïtief eruit gehad... dat ik dacht, nou, die zijn wel interessant. En die moesten dan één voor één in die, in die directeurskamer komen. En toen Henny daar binnenkwam, dat was met zo'n allure... en met zo'n zelfverzekerdheid en met zo'n expressie en vrijheid in haar optreden... dat ik onmiddellijk wist dat uh, zij het moest worden... En zij, zij bleek dat ook wel waar te maken. Want zij neemt beslissingen in het leven... die misschien niet geheel voor de hand liggen in haar positie. Zo trouwt zij met haar jeugdliefde. Deze jeugdliefde krijgt MS. In de eerste instantie is het een heel harmonieus huwelijk. Uh, daar worden twee kinderen uitgeboren. Uh, uiteindelijk verlaat zij hem toch eigenlijk... Ja, uh, ondanks het feit dat hij MS heeft en in een, in een rolstoel terechtkomt laat zij hem toch uh, uh, achter. Dat was op dat moment natuurlijk een hele... Uh, ja, voor de omgeving twijfelachtige beslissing. Maar zij koos voor zichzelf. Ja, en de achtergrond daarvan was dat uh, op het vormingscentrum... of nee, nadat ze getrouwd was is we een cursus gaan doen. En die een FOS-cursus. Zeg ja. je dat nog Ja, wat? dat zegt mij zelfs nog ja wat. Voor de luisteraars moeten we misschien zeggen wat de FOS-cursus is. Ja, zeg eens even wat de FOS-cursus is. De FOS-cursus, de VOS, dat staat voor... Vrouwen oriënteren zich op de samenleving. Daarna zijn heel veel echtscheidingen gekomen. Precies. En daar is het direct aan gerelateerd. Je ja. ben... kunt ook gewoon mailen naar deze uitzending... als je daar zelf slachtoffer van bent ja. geworden. Nou, ja, dat is geen slachtoffer. Nee, Daardoor word je weer naar rest. Nee, is goed. Maar het kwam Maak erop het neer uit. dat... Uh, ik ben ook... Uh, een paar keer bij die VOS-cursus geweest... om te fotograferen hoe Henny daar onder leiding van de instructrice de cursus deed. En die cursus die kwam erop neer dat, dat die vrouwen uh, uh, geleerd werden... meer zelfstandig te worden en meer voor zichzelf op te komen. En meer gelijkheid in relaties uh, uh, zouden moeten zien te verwerven. En Henny heeft daar heel goed op gelet... En die is dat thuis in de praktijk kan brengen. Nou, het, die Vos-cursus was echt fantastisch dat dat gebeurde. Daar ben ik ook een groot voorstander van. Maar het manco was wel dat de mannen thuis, die misten dat dus allemaal. Dus de, ze hadden het eigenlijk parallel aan de voscursus, hadden ze een moscursus moeten doen. Hè? De mannen oriënteerden <laughs> zich op de samenleving. En daar was het gelijk opgegaan. Ja. Want dat dus... is een beetje de story of her life. Laten we wel zijn, ze heeft twee grote liefdes. Eerst ja. die eerste man, die is inmiddels overleden overigens. Ja. Aan de gevolgen van MS. Hè? Ja. Uh, de man waar ze nu mee is. Maar ja, eerlijk gezegd, als je die boeken doorkijkt... zij moet gewoon alles oplossen. Ja. Die kerels, die, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan, hè? Gewoon hele liefde nou jongens, Nou ja, hoor. daar maar moeten we. Wil je geen ja, oordeel niet, over doen? Nee, ik wil niet nee. dat kan van, nou ja, ja, dan dat Ga is... ik dat wel voor mijn rekening nemen? Ja, oké. Okay. Ik neem dat voor mijn rekening. Maar die vrouw moet, die moet diverse banen per dag. Hè, die, ja. die heeft gewoon een dubbele baan. Ja. Dan gaan die knieën en de rug en alles gaat eraan. Ja. En dat is om een gezin met zes kinderen in de lucht uh, draaiende te houden. Ja. En die man, die, ja, die staat toch een beetje aan de... Dat is een hele schat van een vent. En een ja. grote liefde van hem, Maar die kunnen niet zo heel veel bijdragen. Of die doen nee. dat in ieder geval niet. Nee, maar ja, dat is uh, het karma van Henny. Dat toen zij uh, Arie ontmoette. En ze liefde op hem werd. De en man van hem ging Ries houden. Ries. En trouw, toen wist zij ja. dat ook niet dat hij zo zou gaan worden. Nee. Dat kon ze niet van tevoren weten. Nee. En ik ken hem dus ook al uh, sinds, sinds Henny hem kent. Dus ik vermoedde dat ook niet in het begin dat dit zou kunnen gebeuren. Nee. Vind je dat ze eigenlijk veel pech heeft gehad in het leven... Of dat, ze, uh, of dat ze het op een bepaalde manier opgezocht heeft? Nee, ik heb de filosofie dat alles wat in je leven je overkomt... dat gebeurt met een reden, omdat je iets moet leren. Mm -hmm. En hoe meer je overkomt, des te blijer moet je zijn... omdat je des te meer kunt leren. Dus het karma van Henny is heel rijk, heel groot... maar helemaal niet negatief... Zij is echt een geweldige persoonlijkheid geworden... dankzij het feit dat ze zo in het leven is uitgedaagd geworden... door wat haar allemaal is overkomen en nog steeds overkomt. En Je ziet haar groeien en je ziet haar sterker worden. En vooral omdat zij zich niet uit het veld laat slaan... door wat het leven haar forceert te ervaren. Ja. Zij pakt het op, zij grijpt het aan. Zo onlangs is er weer iets, echt iets heel vreselijks gebeurd... Nou, dat, uh, daar raakt ze diep van in onder de indruk. En het volgende moment gaat ze weer vechten voor zichzelf. Ja. Er is verkeersinformatie. Aan verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Geldrop en Eersol 8 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. NTR. Speciaal voor iedereen. U luistert naar het programma Kunststof op Radio 1. We zijn er tot 8 uur. Ik praat met Michel Schulz kizanovski Hij is fotograaf. Hij heeft 36 jaar. Volgt hij al het leven van Henny? Henny heeft een, een zeer veelbewogen leven. Maar is, uh, hebben we net geconstateerd, daar in ieder geval heel sterk uitgekomen tot nu toe. Ze is 52 jaar oud. Ze werkt zich een slag in de rond. Ze heeft zes kinderen. Met alle kinderen is eigenlijk wel iets aan de hand. Overigens met haar wettige echtgenoot is ook iets aan de hand. Er is nu ook nog iets heel vervelends gebeurd. Zeg jij net. Jij kunt niet zeggen wat dat is. Of, uh... Nee, dat hoef we hoeven geen de, tijd aan te spenderen. Nee, maar is dat wel iets wat... Ja, er is ook uiteindelijk weer een volgend boek. Waarin uh, leg je, documenteer je dat ook allemaal? Al de, al die... Wat er nu gebeurt? Ja? Nee, het is steeds in uh, periodes dat ik haar documenteer. Hè. Dus ik ben voor dit boek begonnen in augustus 2011. Ja. Tot uh, september, oktober 2012. En hoe gaat dat? Neem je dan je intrek in haar huis? Het lijkt me een beetje een heel sterk verhaal, maar... <laughs> ik denk opeens dat doet hij ja, niet. Dat is een sterk verhaal. Ja. Ja. Nee, wat Precies ik doe is dat. Uh, kijk, het is een heel, uh, heel subtiel gebeuren als je een gezin uh, gaat fotograferen, want het is een enorme inbreuk op hun privacy. Dus om te beginnen moet er een hele intieme relatie met ze zijn. En er moet een enorm vertrouwen zijn. En uh, dat bestaat, dat, dat is tot stand gekomen. Maar dan vervolgens moet je ook heel zorgvuldig zijn met hoe vaak kom je. En wanneer je komt, hoe lang blijf je? Dat spreek je af. Nee, maar dat gaat vanuit intuïtie. Dat ja. moet je vanuit je gevoel doen. En wanneer er dingen gebeuren, bemoei je je ermee of bemoei je er niet mee. Uh, wanneer er dingen gebeuren, kan je dat fotograferen of kan je dat niet fotograferen? Dus het is een heel subtiel spel van uh, uh, feitelijk. Uh, hoe kun je daar als mens zijn? Terwijl je ook nog foto's maakt. En heb je ook antwoorden op die vragen die je net allemaal opwerpt? Ja, Voort... die vragen staan, de antwoorden staan in het boek. De, de, de... foto's zijn het resultaat van de mate van... Dus je grijpt in, van... bijvoorbeeld, hè? Dan, als je dan de vraag opwerpt van je, je, je zit in een gezin, daar gebeurt iets... dan, dan zorg jij wel dat je, dat, je, dat je de prettige milde observator blijft, bijvoorbeeld. Je ja. wordt geen deelnemer. Nee, dat kan absoluut niet nee. natuurlijk. Dat gebeurt niet. Maar ook is er wel een selectie dat, uh, dat er dingen gebeuren... dat ik vind dat dat zo privé is en zo intiem is... dat, uh, dat ik dat dan niet fotografeer. Het is geen wet van mede en pers dat alles maar gefotografeerd moet mm -hmm. worden. En dat is eigenlijk de kwestie die ik geleerd heb uh, uit het Hennie-project. Uh, en bij journalisten speelt precies hetzelfde. Je bent van beroep, ben je fotograaf of journalist... maar je bent op de eerste plaats een mens... Uh -huh. En wanneer je nu in een situatie komt uh, als journalist of als fotograaf... dan kun je eigenlijk kiezen hoe je in die situatie bent. Wil je daar zijn als journalist, heel beroepsmatig... of wil je daar zijn als mens die ook nog als journalist functioneert? Uh -huh. En dat is wat, wat, wat bij hen ik geleerd heb en wat ik ben gaan in de praktijk brengen. Dat Ik ben daar in de eerste plaats als mens. En daarnaast maak ik ook foto's. Dus het betekent dat als mensen bij Hennie zijn... dat uh, zij maken zich kwetsbaar maken door mij toe te laten tot een privéwereld. Maar ik moet dat dus ook doen. Dus ik maak mij kwetsbaar naar niet toe. Dus zij weten net zoveel over mij als ik over hun. Dus jij vertelt ook over jouw leven? Alles. Over de twijfels. Ja, en dat mag jij kretsuren. allemaal niet weten, maar zij weten het ook. Hoezo oh. mag ik dat niet weten? Ja, omdat, <laughs> omdat... omdat je mij nog maar net kent. Precies. <laughs> en ik zit hier als journalist, denk jij. Ja, en oh, niet als nee, mens. Eh, de, de, de, ik denk 50-50 tot uh -huh. nu toe. Ja ja, ja, ja. Maar dat is het principe. Mm -hmm. En uh, daardoor kun je ook heel diep in de intimiteit van, de, van het leven van mensen komen en daar dan de foto's maken. Misschien een rare vraag, maar wat, wat levert het voor hen op? Wat, wat betekent dit voor henny? Of wat is dit voor henny? Dit project gedocumenteerd leven? Ja, dat, uh, jij vraagt nu iets aan mij. Wat een vraag aan henny eigenlijk is. En maar jij kent het antwoord, denk ik. Ik vermijd uh, in principe altijd de antwoorden voor haar, want dan praat ik over haar heen. En dat is niet respectvol. Maar deze vraag is al vaker aan haar gesteld. En ik heb gehoord dat ze dan antwoord. Uh, dat het voor haar een documentatie van haar gezinsleven is, van haar familie is. Dus de boeken die tot nu toe gemaakt zijn, die laatste die laatste die, die laat ze in plastic uh, opbergen. En die bewaart ze in haar huis. En dat zijn voor haar de fotoalbums van haar gezin. Ja. Dus uh, zij maken zelf geen foto's uh, van zichzelf of van uitjes of wat ze ook doen. Nee, ze zien deze, deze boeken als hun fotoalbums en, en verder niet... He, waar, waaronder het fundament eigenlijk van haar leven is namelijk haar familieleven, haar gezinsleven. Ja. Daar draait ja. het eigenlijk allemaal ja. om uh, in haar geval. Wat heel lief is, is eigenlijk dat ze zegt uh, dat ze nooit spijt heeft gehad van het feit dat ze zes kinderen heeft gekregen. Mm. Maar dat ze wel moeite heeft gehad met het feit dat ze zes deze kinderen heeft gekregen. Omdat er toch best met elk kind veel aan de hand is. Ja. En dat kost haar ontzettend veel. Hoe, ja. hoe is dat voor jou om daar zo met je neus bovenop te zitten in die maanden dat je daar dan bent? Ja, kijk, uh, ook met uh, Ari Haman en met die kinderen uh, heb ik een hele vertrouwelijke enige relatie kreeg, gekregen. Ook met iemand als Dani, uh, die autistisch is en meestal uh, bovenop zijn kamer, zijn kamer doorbrengt. Ja, en daar ook niet af kan komen. Mm -hmm. of, of, of ja, hij kan, hij kan het wel, maar hij, hij geeft er de aan om op die kamer te zijn. Mm -hmm. Uh, dus, dus ik heb een uh, hele innige band met ieder. Dus uh, in ieder uh, zie ik kwaliteiten en zie ik bijzondere eigenschappen. En, en zie ik ook een uh, goedheid die ze in zich hebben. Maar het, het laat je waarschijnlijk toch niet onaangedaan als je daar bent, of wel? Ja, natuurlijk. Maar als er, als er dingen gebeuren met het gezin... het tegenslag bijvoorbeeld, ja, dat uh, treft mij uh, net zo hard emotioneel. Mm -hmm. En hoe ga jij daar dan mee om? neutraal blijf ik altijd. T tot de uh, tot drempel van de deur? Of tot de drempel van je eigen deur? Ik bedoel, uiteindelijk moet je toch een kant op met je gevoel? Oh, nou ja, het is wel zo... Uh, dat is misschien een beetje een raar verhaal wel. Nou ja, maar uh, als ik uh, zo'n zo dag bij, met hun doorbreng... dat is heel intensief. En uh, he, soms dramatisch, maar in ieder geval... Uh, er gebeurt heel veel en doordat uh, sommige ADHD hebben is het uh, heel veel uh, actie en heel veel energie. En, en dan is er vaak dat, uh, ja, dat ze tegenslag hebben of dat dingen tegenzitten of uh, dat dingen fout zijn gelopen of dat er uh, weer een conflict is geweest. Uh, dus als ik uh, op een gegeven moment, dan, dan moet ik het op opge opgeven, dan kan ik het niet meer. Dan kan ik daar niet meer zijn. Dan zit, zit ik helemaal vol, gaat het ja. ook tollen in mijn hoofd. En dan, uh, ja, dan moet ik echt weg daar. En dan, dan ga ik ook weg. En dan heb ik echt tijd nodig om weer in mijn eigen centrum te komen. Om zeg maar mezelf terug, terug te vinden. Want ik, ik heb de indruk, maar dat is een misschien te intieme vraag... maar ik ga hem toch lekker wel stellen als mens dan, hè, vooral. Maar ik heb de indruk dat jij een heel... Je hebt goed geleerd allemaal. Ja, ik luister wel goed hoor. Ja. Uh, ik heb de indruk dat jij een vrij solistisch bestaan leidt. Dat jij heel erg op jezelf bent, zoals dat dan heet. En... Je bent al in die heksenketel die je beschrijft met ADHD en allerlei toestanden. En het is een klein huis en er gebeurt van alles. En er zijn ook ongetwijfeld nog grote huisdieren ook. Uh, ja, de, de, heeft het je idee over het gezin of de familie bijvoorbeeld ook veranderd? Uh, ik, ik begrijp jouw vraag niet. Nou ideeën veranderd over het gezin. Ja, je zit daar met je neus bovenop een gezin... Wat, wat, ja. wat enorm, waar iedereen, elk, elk lid van het gezin, enorm op elkaar reageert. Het is heel heftig. En jij stapt daarin, jij bent een tijdje observator... en je stapt er weer uit. Ik kan me voorstellen dat, dat je anders naar het gezin bent gaan kijken... als begrip. Oh ja, maar kijk, uh, Hennie en haar gezin... is totaal niet representatief voor het gezin. Uh, ik, ik leef uh, trouwens helemaal niet zo solistisch hoor. Dat uh, lijkt misschien wel, maar het is helemaal niet zo. Mm. Dus ik, ik heb ook vrienden die, die een gezin hebben. En ja, dat is op een hele andere manier dan Henny dat heeft. Maar wat ik bij Henny zo, zo reus interessant vind, is dat uh, zij leeft uh, vanwege die kinderen vooral ook. Uh, in relatie tot bijvoorbeeld hulpverlening, uh, jeugdzorg, er is een gezinsvogel. Ja. Er zijn maatschappelijke werkers die uh, haar bijstaan. En um, inmiddels zijn ze natuurlijk enorm de economische crisis gaan uh, voelen. Dus uh, ze, ze gaan te maken krijgen met eigen bijdragen, met bezuinigingen... dat maatschappelijke werkers minder kunnen komen. En wat je dan ziet gebeuren met zo'n gezin als Henny is dat zij meer en meer een eiland worden in de maatschappij. Dus dat zij de, de verbindingen met de maatschappij dat die uh, losser en losser worden, totdat ze zelfs knappen. Hmm. Dus uh, zij, zij komen meer en meer op zichzelf te staan. En ik vind dat een hele gevaarlijke ontwikkeling. He, dat Dani is een heel goed voorbeeld, uh, de zoon die autistisch is. Die heeft een, -uitkering. Die heeft een uitkering, Maar die, die heeft verder uh, niet substantieel hulp. Dus die zit te verpieteren op zijn kamer, terwijl... Uh, ik ken hem. Die jongen heeft allerlei kwaliteiten die uh, benut zouden kunnen worden ten voordele van hemzelf, maar ook van de maatschappij... Maar daar wordt niet in geïnvesteerd? Daar nee. wordt niet in geïnvesteerd, althans nee. niet voldoende. Nee. Er wordt sinds, sinds kort uh, wordt er weer wel wat aan gedaan. Maar niet echt op zo'n manier dat ik denk van... nou, dat, dat gaat wat worden. En dus, dat is uh, het karakteristieke, denk ik, aan hun als gezin... dat ze meer en meer een eiland worden. Want ik las vandaag, ik meen een stuk in, in de Volkskrant... ook over dit project. En, en daar eindigde men met, de journalist eindigde met... nou, ik hou mijn hart vast hoe dit nu verder gaat. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want, want we zien ook heel veel kracht in dit boek. We zien ook ja. dat Henny een overlever is... die in elke situatie een oplossing uiteindelijk vindt. Ja. ja, de journalist van de Volkskrant was Arno Heitema. Die echt een fantastisch uh, tekst geschreven heeft uh, over het boek... Uh, wat vandaag in de Volkskrant stond. Mm -hmm. Echt petje af uh, voor die journalist. Um, en inderdaad, hij eindigt dat hij ze zo hard vasthoudt... voor een mogelijk volgend boek... Van uh, hoe het dan met Henny zal over zijn. Over vijf of over zeven ja. of over een acht jaar ongeveer. Ja. Ja. Heb jij dat ook? Uh, uh, ik hou mijn hart vast en ik uh, ben daar niet optimistisch over. Hoe dat uh, zal, zal verder gaan met uh, haar en haar gezin. En wat, wat is de bottleneck? Is dat, wat nou, je net dat, beschreven? dat is wel de economische crisis waar zij vooral slachtoffer van zijn. Maar het heeft ook wel te maken met uh, empathie. Hè? Hoe liefdevol zijn wij als maatschappij voor mensen die ADHD hebben. Die, uh, die een beperking hebben. Um, wat voor uh, mogelijkheden scheppen we voor die mensen. En ik zie dat, dat we meer en meer in een maatschappij komen te leven. Waar je gewoon voor jezelf maar moet zien op te komen. En zo niet dat je pech had. Nou, en daar zijn zij uh, natuurlijk de eerste kinderen van de rekening van. Ja. ja. Is, is het ook bedoeld, is, is dit hele project van al die boeken, die hele periode die je nu beslaat, ook, ook bedoeld om daar iets over te zeggen? Ja, ja, absoluut. Een statement. Ja, het is, het is uh, zeg maar de maatschappij confronteren uh, van binnenuit, een gezin als van Henny om uh, een discussie op gang te brengen. Dan vinden wij dit oké okay dat dat zo gaat. Mm -hmm. en, en accepteren we dat dit zo bij ons bestaat. Dus vandaar ook dat uh, ik altijd denk in termen van... ik maak niet alleen een fotoboek. Maar daaromheen moeten allerlei activiteiten gebeuren. Dus daarom zit ik ook hier vanavond om daarover te praten. Daarom worden er twee seminars georganiseerd. één over de toekomst van de fotografie. En hier om de hoek in de Burgt in Amsterdam eind maart een seminar... Over wat is nou het effect van het maatschappelijk werk op een gezin als dat van Henny? Uh -huh. Dus mijn bedoeling is echt om een discussie op gang te brengen en, en te stimuleren. Waardoor ook de politiek uh, gaat begrijpen dat we uh, dat toch heel voorzichtig moeten zijn welke maatregelen er worden getroffen. dat dat niet te zeer ten koste gaat van een gezin als Henny. Ja. Want uh, dat maar is je... rampzalig. Wij, wij leren Henny nu kennen door de boeken, door de foto's, de beelden eigenlijk die hij ons uh, aanreikt. Uh, maar jouw claim to fame was eigenlijk sequenties. Je werd tussen 1971 en 1985, noem ik het even globaal... maar dat is de periode waarin je wereldberoemd werd daarmee. Kun je eerst eens uitleggen wat dat eigenlijk zijn? Een serie op één volgende beelden, zou je kunnen zeggen? Toch? Ja, in, in die tijd was het uh, gebruikelijk dat uh, fotografie inhield... Uh, de, dat je een foto maakte en die liet je zien... en dan uh, vonden mensen mooi of niet mooi. En ik kwam op het idee om uh, situaties, gebeurtenissen te laten zien uh, in serie. Dus met twee foto's naast elkaar of drie of zelfs meer. En tot op dat moment was dat uh, nog nooit gedaan. Dus uh, ik vond een manier uit om visueel uh, mensen iets te laten beleven... wat ze tot dan toe nog nooit zo meegemaakt hadden. En daar ben ik heel intensief mee bezig gegaan. Ook heel ver uh, in doorgegaan om, om dat te doen... En dat is een wereldwijd succes geworden. En nog steeds, zoals op heel veel kunstacademies wereldwijd... moeten studenten, moeten, naar aanleiding van mijn sequenties... die ook maken om meer te begrijpen over hoe werkt beeldcommunicatie... hoe werken twee foto's op elkaar in, et cetera. Heeft dat werk... Uh... Wat een veel grotere mate van abstractie in zich herbergt. Heeft dat nou te maken met dit werk, dat Henny? Ik probeer die twee met elkaar te linken. Het is in dezelfde fotograaf. Uh, uh, komt het samen? Hè? Of daar komt het vandaan? Maar ik vind het verband een beetje moeilijk. Want het ja. een is heel sociaal documentair, en het ander is abstract kunstzinnig. Maar wel gericht op het kunnen delen met mensen. Vandaar dat het ook zo succesvol werd. Want is iets te abstract, dan kun je het grote publiek niet bereiken. Dus mijn uitgangspunt was altijd dat wanneer ik conceptueel werk maak... dan moet het zo zijn dat zoveel mogelijk mensen het kunnen begrijpen. Mm -hmm. Dus die sequenties zijn ook zo dat je ziet ze en je begrijpt ze. Maar kijk, die sequenties... die die, die maakte ik om zeg maar, mijn eigen, mezelf te kunnen lokaliseren in het leven. Want ik wist dat niet. Ik wist niet waar ik stond in het leven. Waar ik vandaan kwam, wie ik was. En sequenties waren een soort therapie. Dus ik kon via de sequenties gaan bepalen wie ik was, waar ik stond. En waar kwam je toen achter? Uh, achter verschillende dingen. Mm -hmm. maar, um... nou ja, laten we de locatiebepaling eens doen. Waar stond je dan in het leven? Nee, maar dan moet je de historie weten. Hè, dat ik kom uit een gezin. Mijn vader was uh, uit Polen. En mijn moeder was half Belgisch. En uh, ik ben op een bepaalde manier opgegroeid. Dat niet meegegeven is dat je wortels hebt, bijvoorbeeld. Dat je, dat je niet meegegeven wordt uh, wat je identiteit feitelijk is. Dat heeft met die achtergrond van verschillende nationaliteiten te maken, bedoel je? Onder meer, dat? ja. En ook dus je met. Je was uh, eigenlijk een ontworteld iemand. Uh, iemand die geen wortels meegekregen had. Uh -huh. En mijn vader die had een uh, enorm oorlogstrauma. Dus die, die kon geen wortels doorgeven. En mijn moeder die, die was al half Nederlands, half Belgisch. En uh, bemoeide zich niet zo met uh, opvoeding. Wij zijn door een, uh, een nanny opgevoed. Dus, uh, Dan kwam je uit een welvarend gezin, neem ik ja, aan. Ja. Ja. Dus ik had het geluk dat ik niet zeg maar, geprogrammeerd was. Zoals de meeste mensen worden wanneer ze opgroeien ja. door, door de cultuur, de tradities. Het nest. Van het nest, van de ouders, van de grootouders. Ja. Dus mijn grootouders heb ik ook nooit gekend. Dus je bent dat nest gewoon eigenlijk... moest je uit gaan vinden toen je, ja. toen je ouder werd? Ja. Dus mijn fotografie tot op de dag vandaag is is een hulpmiddel tot meer bewustwording... om beter te kunnen begrijpen van... Wie ben ik eigenlijk? Hoe verhoud ik me tot, uh, tot de wereld, tot de maatschappij? En uh, sequenties waren daar uh, zeg maar de eerste aanzet toe om dat te doen. Ja, en dan zegt een hele goede vriend van jou, Gerrit-Jan Wolvensperger... ooit zelf fotograaf trouwens en betrokken bij de oprichting van het Fotomuseum in Rotterdam. Bij hem is het concept steeds belangrijker geworden, belangrijker dan de techniek. Hij heeft een drang om zich steeds te vernieuwen. Hij werd wereldberoemd met zijn sequenties, die had hij eeuwig kunnen blijven maken, maar daar kiest hij niet voor. Telkens laat hij de dingen waarmee hij beroemd werd los... en gaat op zoek naar nieuwe concepten. Wat jij mij nu vertelt, is niet dat je alleen maar op zoek gaat... naar nieuwe concepten, wat je daadwerkelijk inderdaad hè, wat je doet... maar dat je eigenlijk dus bezig bent om jezelf uit te vinden. Ja, maar daardoor... Kijk, je kan alleen maar groei bereiken... door steeds nieuwe stappen te nemen. Dus als je dan een stap neemt en je ontdekt iets... en je blijft in het ontdekte steken ja dan groei je niet meer en dan kan je ook niet de volgende stap nemen. Dus ik vind mezelf steeds opnieuw uit... doordat wanneer ik iets, iets vind, wanneer ik iets vaststel... dan heb ik ervan geleerd, dan weet ik dat en dan ga ik weer verder. Onderdeel van dat leerproces was op een gegeven moment... dat je alles uh, wat in deze maatschappij als waardevol geldt... namelijk een eigen huis, een dikke vette bankrekening... en uh, alles wat eh, een gereguleerd bestaan op één vaste gewortelde plek... Dat heb je eigenlijk losgelaten. Ja. Je leeft voor een heel groot deel in een camper. Je zit ja. veel in Mexico. Je logeert op allerlei plekken bij vrienden, maar ook ergens Ik bedoel hotels of uh, ja. nederzettingen. Ik weet niet waar je allemaal je hoofd neerlegt, maar dat is een bewuste keuze geweest. Ja, dat doe ik nu zeven jaar. Leef ik als een nomade, zonder bezittingen. Zonder bezittingen, ja. ook. Wat één koffer of Hoe zeg je? Een koffer, een koffer met kleding, gewoon ja, de kleine ja. dingen. En die is nog half leeg ook. Dus je hebt echt maar een paar shirtjes. Ja. Zeg maar dit wat je aan hebt en nog ja. een setje. Dus de, de, mijn paar schoenen is de enige paar schoenen die ik heb. Ja, maar het zijn wel goede wandelschoenen, zie ik. Ja, ja. Daar kom je wel ver maar mee. morgen op nomade. de open, opening in Tilburg... Heb je nog zieken? Om vijf uur, ja, deze schoenen heb ik dan weer aan. Want ik heb geen andere nou, schoenen. Het valt niemand je kwalijk Maar dat mee. is een uh, bewuste keuze. Want ik kan natuurlijk wel een paar schoenen kopen. Dat is het niet. Wat is de betekenis geweest, gebleken, van het feit dat je dit allemaal los hebt gelaten? Want um, dan kun je na zeven jaar nu wel zien wat het effect daarvan is, toch? Ja, dat, uh, dat, uh, kijk, dingen, dingen hebben, dat is feitelijk ballast. Dus daar moet je je mee bemoeien, dat, uh, dat zit in je wezen... dat uh, heeft consequenties ook voor je. Gezeur en, en gezeik gewoon. Ook, ja. En uh, wanneer je dus uh, onmaterialiseert... dan uh, kom je veel meer tot de kern van wat leven is. Want uh, er is verder niks als alleen dat. Dus het betekent dat, dat het leven veel intenser wordt. Dus veel meer puur, um, veel optimaler ook. Maar even terug te grijpend op dat verhaal wat, wat je me net daarvoor vertelde. Er is een periode geweest dat je op zoek bent gegaan naar wortels. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe, hoe lokaliseer ik mezelf in het leven? Maar hiermee heb je ook voor, weer voor een nieuwe ontworteling gekozen. Want je zwerft. Nee, dat is een hele goede vraag... Kijk, het antwoord is dit. Dat uh, door mijn zoektocht ben ik gaan ontdekken... dat uh, mijn wortels, die, die zitten in mijzelf. Dus mijn wortels, die, die liggen niet in Polen... of die liggen niet in Nederland of die liggen niet in België. Mijn wortels, die liggen in mezelf. Dus je kunt dat vertalen in het begrip thuis. Wat is voor jou thuis? Nou, voor mij thuis heb ik nooit geweten wat is dat thuis totdat ik ben gaan leren door al die ervaringen die ik heb gehad... door heel veel te reizen, door heel veel met bezig te zijn... dat mijn thuis is in mijzelf. Dus zoals nu hier in de studio voel ik me ook thuis. Je voelt je gewoon thuis met jezelf. Juist. En daar heb je toch wel een deel van je leven over gedaan om dat uit te vinden. Precies. En zodra je dat echt in je hebt... Dan kan je zijn waar je maar wil. Dus dan hoef je niet meer op één plek te wonen. Dan kan mm -hmm. je over heel de wereld reizen wat ik doe. En overal voel ik me prima. Overal voel ik me thuis. Overal kan ik goed opschieten met mensen. Omdat ik me oké okay voel. Je komt op mij heel uh, gebalanceerd. Uh, uitgebalanceerd over. Maar ben je dat ook in het diepste wezen eigenlijk dan? Vind je? Nou als jij het ziet moet je vertrouwen op wat je ziet. Nee want je kan ook wel wat achterhouden. En dat ik niet goed kijk. Nee het is, ik ben echt zo. Het is gewoon balans. Ja. Hoort dat project waar je nu mee bezig bent... waar ik te nieuwsgierig naar ben om het te laten uh, zitten, laten liggen... Uh, What the World Has Never Seen. Dat is je, je nieuwe project waar je nu mee bezig bent. Dat is een waanzinnig project. Want? What the World Has Never Seen gaat over intimiteit en privacy. Mm -hmm. uh, ik reageer op uh, een situatie die meer en meer in de maatschappij aan het is ontstaan dat uh, intimiteit als kwaliteit aan het dalen is. Um, je, je ziet dat uh, bijvoorbeeld op de sociale media, zoals Facebook, intimiteit vaak verkwanseld wordt. Dat uh, oude systemen van hoe intimiteit bestond tussen mensen... dat dat uh, anders aan het worden is, mm. oppervlakkiger aan het worden is... Privacy is ook aan het veranderen. Doordat uh, de nieuwe technologische ontwikkelingen staan toe. Dat er grote databases ontstaan bij ziektekostenverzekeringsbedrijven. Bij de overheid. Noem maar op. En dan gaat het natuurlijk dan weer fout. Waardoor de gegevens van mensen op straat komen uh -huh. te liggen. Et cetera. Dus dit project haakt daarop in. En ja. wil mensen aan het denken zetten. van: uh, Worden we niet eigenlijk een beetje meegesleurd. In de technologische ontwikkelingen. En even heel praktisch, je gaat naar zeven wereldsteden... en daar ga je op zoek naar de mensen met een geheim. Ja. Met wat, iets wat we ik nog nooit gezien hebben. Met een team medewerkers. Dat uh, is inmiddels al gebeurd. Er zijn er zeven steden verspreid over heel de wereld geweest. En in die steden zijn we op zoek gegaan naar mensen... die kunnen laten zien wat niemand ooit gezien heeft. Dus, uh, maar waar moet je dan aan denken? Dat, ja, dat kan je natuurlijk nou, aan, niet prijsgeven. Aan, Nee, nee, want dat is de intimiteit en de privacy... die wij delen met die mensen die dat verteld hebben. Het komt in een boek. Dus wanneer, wanneer je het boek inkijkt, dan, dan, dan kom je te Ja, Maar je kan niet zomaar dat boek inkijken. Het ligt niet naast de kassa straks. Je krijgt een... ja. Het is een, een, een beperkte oplaag en er is ja. een sleutel, hoort erbij. Er worden van dat boek 200 exemplaren gemaakt. Het boek zit op slot, er zit een slot op. We hebben een technische uitvinding gedaan dat het boek op slot kan. En het betekent dus dat uh, wanneer je het boek hebt... Dan moet je de sleutel hebben om te kunnen zien wat erin staat. En, en daarin geven mensen iets prijs wat we nog nooit gezien hebben. Ja. En, en dat uh... kan ook iets heel afschuwelijks, vreselijks, confronterends, ja. gewelddadigs. Ja, ik kan er niet verder zozeer over uitweiden. Omdat ik dan de intimiteit schend die, die ik heb met die mensen die dat geopenbaard hebben en die akkoord zijn dat het in het boek gepubliceerd ja. wordt... maar uh, niet dat het op straat gegooid wordt. Nee, ik begrijp dat. Ja. Even kort door de bocht, Michel. Jij zoekt nog mensen in Amsterdam die, uh, die zoiets hebben. Ja. Iets wat nog nooit iemand heeft gezien. Zullen we maar gewoon zeggen dat ze zich eventjes melden... via uh, onze website radiokunstof.nl. en dat ze dan mogen melden of zij iets hebben in hun leven... Wat, wat zij willen delen, althans in dat boek met die 200 exemplaren ja. en die sleutel. En dan... Daarbij aangetekend dat het anoniem is. Dus uh, nooit wordt bekend wie de persoon is die dat geheim deelt. Het gaat over geheimen die mensen hebben. Ja. En het wordt wel in beeld gebracht op de manier. Ja, maar andere ook wijze. anoniem. Dus je kunt de persoon wordt wel gefotografeerd, maar je kunt niet op de foto herkennen wie de persoon is. Oftewel, de privacy wordt gewaarborgd. Absoluut gewaarborgd. Dus uh, we hebben het nu in zeven steden gedaan. Elke stad uh, over heel de wereld hebben we voldoende mensen gevonden. We zoeken nog in Amsterdam een ja. aantal mensen. Dus uh, voel je aangesproken door dit project. En... Radiokunsthof.nl zeg ik even, want jij moet op je tegel gaan schrijven. Ik moet je nu gaan onderbreken. Oké. Okay. Het is een keihard beleid hier. Dan kan ik namelijk zeggen dat Jan Pronk zometeen na acht uur in twee dingen met Alice de Bruin gaat praten. Alice de Bruin praat met hem over de P van de A natuurlijk, met recht van spreken. Dat is de serie waarin hij zit. Wat ga jij op je tegel zetten, Michel? Eén woord. Ik luister. Ik denk dat daar ja staat. Daar staat ja? Zeg maar ja tegen het leven. Tegen alles. Tegen alles. Michel, Schulz, Ksizanowski. Toch weer goed uitgesproken. Prachtig boek, Henny. Wij zijn heel benieuwd hoe het haar vergaat. Ja. Wij hopen dat we tot het einde der dagen kunnen zien hoe zij verder leeft. Dank je wel voor je komst. Dank je wel voor dit gesprek. Dank meneer schultz Krisanowski. Dit was aflevering 2582. jawel, 2582. Morgen praten wij met Tom Hofman over zijn rol van Freddy Heineken in de tv-serie Freddy Leven in de Brouwerij. Tot dan. Radio 1. Hey, tenstof.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 Zometeen om half negen. Laat het zien hier. Zo vlak voor de pauze. Laat het zien. De oefenwedstrijd Nederland-Italië. Van vanaf de rechterkant straks van Vriel 3-2. En langs de lijn. Zometeen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Cubus bestaat 10 jaar en daarom hebben we een aantrekkelijke actie. U kunt 25% besparen op uw accountantskosten. Ga naar Cubus.nl.